10 uur net wel met het NOS-journaal. Homo's in de Verenigde Staten boeken steeds meer succes... in hun strijd voor het homohuwelijk. Twee stellen hadden een zaak aangespannen tegen de staat Texas. De rechter heeft net als rechters in onder meer Utah en Virginia bepaald... dat het verbod op het homohuwelijk in strijd is met de grondwet... want een verbod betekent rechtsongelijkheid. Toch kunnen homo's nog niet meteen trouwen in Texas. Gewacht moet worden op een uitspraak van een Texaans gerechtshof later dit jaar. Inwoners van Texas hebben in een referendum tegen het homohuwelijk gestemd. Daarom zou het verbod wel grondwettelijk zijn.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 AWB nou, Verkeersinformatie met een bericht van de Spoorwegen. Want van en naar Ede Wageningen rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. En een vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Juranet helpt je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl.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 Goedenavond. Het tweede en alweer een laatste uur langs de lijn op Radio 1. Atans voor vandaag dan met twee Champions League-duels in de achtste finales. In eentje is er al beslist, maar toch heel leuk om naar te kijken. Want Real Madrid geeft een openbare voetbaltraining in Gelsenkirchen. Armand Afsaroglu het is een show. Het is gallery play. Het is fantastisch mooi om naar te kijken. En Real is zojuist op een 4-0 voorsprong gekomen. 4-0 in Gelsenkirchen tegen Schalke 0-4. Dat toch ook geen misselijke tegenstander is. Maar Real speelt alsof het geen enkele moeite kost. Net dus die 4-0 van Karim Benzema. Zijn tweede goal in de wedstrijd. Hij zette de aanval zelf op. Speelde in op Ronaldo. En Ronaldo broerde de bal heel licht met buitenkant voet. Waardoor die twee centrale verdedigers van Schalke direct het bos insturen. En de bal verlengde op Benzema. Die heel handig keeper Ferman uitspeelde. En de bal simpelde in de goal tikte. Prachtig doelpunt weer. Zoals elke goal, bijna mooier is dan de andere. Real speelt uh, fantastisch goed. En ik vraag me af welke ploeg deze prachtige Madrilenen dan kan afstoppen. Het staat dus 4-0 voor tegen Schalke. Wel spannend is het qua stand dan bij Galatasaray-Chelsea, toch? En die houtkamp? Ja, spannend qua stand wel. Maar ik heb nog geen kans gezien voor Galatasaray. Het staat 1-0 in het voordeel van de Londenaren. En uh, de ene naar de andere gele kaart. Dat wel. Petter Tschech nu voor tijdrekken. Ja, maar is dat nou toch voor nodig als je... Nou, wat zie je? Een kwartiertje in de tweede helft. En Petr Cech krijgt dus een gele kaart. Ook al geel gezien voor Ramirez, voor Schurrle, voor John Terry. Heb ik al gemeld. En voor Selçuk Inan, voor Galatasaray. Terwijl het helemaal geen harde wedstrijd is. Maar op een of andere manier. Uh, is dit een wedstrijd die niet op gang wil komen. Dat doelpunt van Chelsea heeft de wedstrijd eigenlijk een beetje lam gelegd. Men probeert het wel, de Turken, via uh, schoten van afstand... via voorzetten die niet aankomen. Ja, en als ze niet aankomen, dan kun je dus ook geen kansen creëren. En dat gebeurt ook niet. Nu is de bal over de zijlijn gegaan, mag Chelsea gaan gooien. En heeft Chelsea dus de overhand. Niet alleen omdat ze met 1 voor voorstaan... maar omdat ze gewoon de betere ploeg zijn. Imagine Dragons on top of the world. en Andy Houtkamp, wat gebeurt er bij jou? Mijn verhoren zijn gehoord, want er is gescoord door Galatasaray. Het is 1-1 geworden en Galatasaray was er al heel dichtbij... toen het doelpunt, of toen het doelpunt had moeten komen na een goede voorzet van Sneijder, Kobal Drogba. En toen was het Inan die de paal raakte, maar nu is het dan wel raak en is het Shedju... De Aurelien Chediou, die de Cameroes, die de bal binnen tikt. Weer een uit de corner. Nu. Voorzet vanaf de linkerkant. Goede corner. En uh, helemaal vrij. Uit de rug van Terry komt Sheju binnenlopen en kan de bal tikken achter de verslagen Petr Cech. En zo is het dan eindelijk een wedstrijd geworden. Goed gedaan door Sheju en uh, Galatasaray dus op gelijke hoogte. En dat is verdiend. Want uh, de afgelopen minuten waren ze dus al heel dichtbij. En steeds meer in balbezit. En probeerden ze dat gaatje te vinden. En eindelijk in de 65ste minuut werd dat dan gevonden. Nog 25 minuten te gaan met balbezit voor Chelsea. goede beweging van Torres. Torres is straks op gebied binnen. Torres schiet. Maar schiet voorlangs. En... Uh, ja dan wordt er een geroep aan de andere kant, want dat Torres de bal had moeten voorgeven. Dat kan ik me voorstellen, maar een goaltjesdief, een uh, spits gaat altijd voor het doel en de, ook in dit geval. Niet uh, goed genoeg. Want de bal rolt tergend langzaam langs het doel van Galatasaray. En Torres is geblesseerd geraakt bij uh, die actie. Kreeg even een uh, tikkie van de doelpunten te maken van Giroud. En dan gaan we John Mikkel Obi uh, uh, krijgen. Bij uh, John Obi Mikkel, moet ik zeggen. Bij uh, Chelsea en André Schurle. Die geen beste wedstrijd speelde. Gaat naar de kant. De Duitser. En John Obi Mikkel erbij. Die moet uitkijken. Want die mag geen gele kaart meer uh, pakken. Want anders is hij geschorst. Die staat. Op scherp, zoals dat ze zo mooi heet. Eh, dan zou hij de volgende wedstrijd, de return, op 18 maart missen. En die return die wordt nu toch wel weer interessant omdat het gelijk is geworden. En wat kan er nog allemaal gaan gebeuren met Galatasaray? Krijgen ze de geest in dit prachtige stadion? Het ali Sami yen stadion Prachtig stadion met hele fanatieke, maar zeer sportieve supporters. Die er een gekke huis van maken om dat cliché maar eens uit de kast te trekken. Zeker als het beter gaat met de club. Zoals nu naar die gelijkmaker. Balbezit voor Galatasaray. Bal naar de linkerkant. Ik zie Sneijder amper meer in het spel betrokken worden. In de eerste helft wel veel. Nu Kaats hij even. Dat doet hij goed. En dan uh, komt de bal uh, voor het doel. En daar is de eerste volgende mogelijkheid. Bijna voor Burak Jilmaz. Maar Petr Tjech komt goed uit zijn doel. En pikt de bal net voor de voeten. Weg van de spits. De topscorer. Terwijl uh, Sneijder geblesseerd op de grond zit. De topscorer in de... Uh, Turkse Liga voor uh, uh, Galatasaray in ieder geval. Met twaalf uh, doelpunten in de competitie. Yilmaz, hij was dichtbij. Het uh, was een overtreding op Snijder, maar het spel ging verder. En uh, dus mag... Uh, uh, Armand, nog even wat roepen. Ja, ik moest even luisteren. Sorry Armand. Jij mag uh, zeggen hoe het ervoor staat. Ik mag even iets roepen. En ik ga roepen dat het 5-0 is geworden voor Real Madrid. Het is uh, onvoorstelbaar. Maar Gareth Bale maakt zijn uh, tweede goal van deze wedstrijd. En dus is het 5-0. En dan ga je gelijk ook kijken naar de grootste uitoverwinning ooit van Real Madrid in Europees verband. Dat was niet eens zo lang geleden. 6-1 september vorig jaar tegen Galatasaray. En dat komt nu wel heel dichtbij. De paas is heel goed vanaf het middenveld van uh, volgens mij was het Xabi Alonso. Die stuurt, nee, van Sergio Ramos moet ik zeggen. Die stuurt heel vrij daar uh, no Kareth Beel weg. Ja, no look. prachtig, Prachtige paas hoor. En dan is Beel weg en kan niemand hem meer inhalen. En dan rond Beel beheerst af, zoals al die spitsen van Real Madrid vandaag zo ontzettend goed afronden. Ze hebben bijna geen tweede kans nodig. Ronaldo miste misschien één of twee mogelijkheden, maar als ze die aanvallers van Real Madrid een uh, echte kans krijgen, dan zit hij er ook uh, gelijk in. En dus Kareth uh, Bill met zijn uh, tweede goal. En er is geen enkele dissonant te vinden ook in uh, die aanvalslinie van Real Madrid. Want nu heeft Ronaldo inmiddels... Benzema heeft twee keer gescoord. Bill heeft twee keer gescoord. En Ronaldo zelf heeft natuurlijk ook één keer gescoord. En dus is het hier 0-5. En wat een pijnlijke cijfer zijn dat dan. Voor die trotse Duitsers uit Gelsenkirchen. Toch een hele grote club hoor. Er zitten 60.000 man in dat stadion. Hele fanatieke fanbase. Maar ja, als Real Madrid dan op bezoek komt... en Real Madrid zo goed speelt... Dan kan je er zelfs als Schalke 04 heel weinig tegenin brengen. Real is nu weer in balbezit aan de linkerkant met Isco. Spaans talent. Die heeft net Angel Di Maria vervangen. Nou ja, dan haal je Di Maria eraf en dan komt er iemand bij die misschien nog wel beter is. De man overgekomen van Malaga begin dit seizoen. Isco die bezig is aan een uitstekend seizoen. Maar nog niet altijd in de basis staat. Hij is ook nog jong. Maar hij is wel een geweldige voetballer. Nog altijd Real met Benzema op de helft van Schalke. De rechterkant Modric. Speelt de bal al even naar Chabi Alonso. Real laat de bal rustig rondgaan. En Schalke heeft uh, nou ja, nagelaten die ene schotmogelijkheid in het begin van die tweede helft. Ook in de rest van de tweede helft helemaal niks kunnen laten zien. Ik begin me ernstig af te vragen of Klaas Jan Huntelaar de bal überhaupt wel heeft aangeraakt in de tweede helft. Ik denk eigenlijk van niet. En dat is toch ook wel treurig voor die uh, Nederlandse spits. Die het zo graag wil laten zien. Maar daar de kans niet voor krijgt in uh, dit duel. Real Madrid nog altijd aan de linkerkant met Beel. Beel naar Chabi Alonso. Ja, Schalke, die, Schalke wordt hier vernederd. Want ze krijgen de bal zelfs niet meer in bezit. Minutenlang balbezit nu al van Real Madrid. Nu met Modric. Modric naar de rechterkant, naar Isco. Modric krijgt de bal terug. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt door een gefrustreerde middenvelder van Schalke. Neustetter die het even niet meer kan aanzien. En dan Modric maar onderuit schoffelt. Hij kan het me goed voorstellen. Want het is ook heel pijnlijk voor Schalke. 5-0 voor Real Madrid. En we moeten nog een kwartiertje. Nou, eens kijken bij Andy dan, want uh, daar is het weer gelijk. 1-1, Andy, bij Galatasaray tegen Chelsea. Uh, er zijn wat opzettingen, geloof ik, daar bij jou. Ja, we hebben een man in het veld gekregen... waarvan de leeftijd nu opeens onbekend is. Het was 32, Samuel Eto'o. Uh, Mourinho zei volgens mij is hij 35... en vandaag zei een oude vriendin van Eto'o. Hij is 39. Nou, dan is het al Samuel Eto'o-opa. Maar uh, hij ziet er nog uit als 32. Laten we daar maar van uitgaan. Hij is in de ploeg gekomen van Chelsea... voor uh, Torres, Fernando Torres naar de kant. De doelpuntenmaker en Eto'o dus uh, in de ploeg. Maar het het is Galatasaray dat het uh, balbezit heeft. En uh, wordt gezocht naar de linkerkant, naar Wesley Sneijder. Mooie paas op Sneijder. Sneijder kijkt, komt buitenom iemand, maar hij trekt naar binnen. Geeft de bal dan strak voor het doel, maar de bal wordt weggewerkt door Terry. Wordt weer opgevangen door uh, Drogba. Mooie actie van Drogba, maar dan is het mannetje te veel. Maar Chelsea is uh, in de problemen. Dat zie je, de manier waarop er uitverdeeld wordt. Nu ook een wilde trap naar voren. En die wordt dan weer makkelijk opgevangen... Door de man van de gelijkmaker. Door Cheju, uh, uh, Cheju die de bal nu aan de voet heeft. Uh, levert hem in uh, bij Sneijder. Die de bal maar eens uh, komen halen. Dan gaat de bal naar voren. Maar weer geen goede paas van Jilmaz uh, in dit geval. En kan er overgenomen worden door Chelsea. En uh, Chelsea doet dat uh, aan de rechterkant met uh, Eto'o. Met zijn eerste balbezit. Die de bal naar Willian speelt. Willian weer helemaal terug. Krijgt de bal aangespeeld van Ivanovic. Willian nog altijd. Gaat langs één man, maar niet langs twee man. En kan uh, Snyder dan in balbezit komen? Nee. Die wordt eventjes uh, met een driehoekje uit het uh, spel gehouden. Ja, Chelsea denkt het is allemaal mooi. 1-1 vinden wij ook uitstekend om mee terug te nemen naar uh, Londen. Dus doen we het uh, rustig aan en een beetje rond tik achterin. Gaat de bal nu naar de linkerkant, naar Aspilic-Queta... Aspik heeft de bal gepaast en krijgt hem waarschijnlijk terug. Nee, er wordt gezocht naar, het, naar de as van het veld. Ja, en zo heeft Chelsea al een minuutje de bal. Zonder dat Ganneta rij ook maar in de buurt van de bal is geweest. Cahill heeft gepaast en krijgt de bal weer terug. Nu van John obi mikkel die als verdedigende middenvelder daar staat. John obi mikkel naar achteren toe, naar Ivanovic. Ivanovic weer balbreed naar Cahill... En dat vinden ze niet leuk in het stadion. Het gefluit op de achtergrond is duidelijk te horen. Maar dan moet je ook gaan druk zetten. En dat gebeurt niet door Galatasaray. Nu dan eindelijk. En dan wordt de bal ook veroverd. En kan er een aan, aan een aanval worden gedacht. Als uh, Filippe Melo de bal heeft en hem uh, goed paast. Kan Filippe Melo kijken waar hij naartoe loopt. Krijgt de bal terug. En uh, paast hem meteen door uh, naar Yilmaz. Uh, Probeert de bal voor te geven. Het was overigens Inan die de bal probeerde voor te geven. Maar hij stuit op Frank Lampard. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag Calatasaray gaan gooien. Doet dat via Cheju. Cheju die zijn tweede doelpunt in de Champions League maakte. Zijn eerste maakte die uh, ooit uh, voor Lille tegen Bata Borisov in 2012 voor de verdediger... toen hij nog voor de Franse... Uh, uh, toen hoogvlieger uitkwam. E uh, Eboué gaat uh, nu gooien. Heeft dat de bal gekregen van uh, Cheju. En kan ver gooien Eboué. Kijken hoe ver zoekt uh, de penalty stip op. Uh, maar Drogba wordt niet gevonden. De bal blijft in de lucht hangen. En dan is het Tsjech hoog boven alles en iedereen uit... die de bal kan vangen. En dus zijn de problemen even voorbij voor Chelsea. Maar het is weer een wedstrijd geworden. Galatasaray-Chelsea. Want het staat 1-1. En weer door naar Armand Absaroblouw. Armand, ik weet niet of je het mag zeggen. Maar Real dit speelt als Barcelona in zijn beste dagen, of niet? Ja, het is uh, ongekend wat ik, wat ik hier zie. 5-0 staat Real dus voor. En het, het is wervelend. Het is, en het knappe is ook dat Real geen gas terugneemt. Dat zou je misschien wel verwachten als je komend weekend een zware wedstrijd voor de boeg hebt tegen Atletico. Maar dat doet Real niet. Ze blijven gewoon doorgaan met aanvallen. En ze laten zien. En dat heeft er de, de laatste jaren misschien wel eens aan ontbroken bij Real Madrid. Dat al die spelers zo ontzettend goed kunnen voetballen. En als ze de mogelijkheid krijgen om dat te laten zien. En dat krijgen ze nu van hun nieuwe trainer Carlo Ancelotti. Dan komen er hele mooie dingen uit voort. Zo bewijst deze wedstrijd maar weer. Terwijl bij Schalke... Nog maar een keertje gewisseld wordt. Christian Fuchs komt in het veld omdat Seyad Colasinac, de linksback van Schalke, geblesseerd uitvalt. Maar het maakt allemaal heel weinig uit van deze wedstrijd. is natuurlijk al lang en breed gespeeld. En het gaat nu alleen maar om de vraag eigenlijk hoe hoog de score nog gaat uitvallen. Ik zei al, de grootste Europese overwinning van Real Madrid was 6-1 tegen Galatasaray in september van het vorig jaar. En nu staat er dus 5-0 en 1 goal erbij. En ze hebben die score dus overtroffen. Schalke heeft nu wel de bal aan de linkerkant. Halverwege de helft van Real Madrid. Waar Obasi, de Nigeriaan nu wordt gezocht. Die heeft net Jefferson vervangen, afgelost. Van die één goede actie had in de eerste helft. Daar een goede assist had op Draxler. Maar hij kon de enige echte kans van Schalke niet benutten. En na die gemiste mogelijkheid uh, ging Real er uh, nou ja, rustig op losse aanvallen. En was deze wedstrijd natuurlijk al heel snel geen wedstrijd meer. Real verdedigt de bal nu uit. Als Schalke de bal dan weer terugkrijgt via Draakseler. In de as van het veld, een paar meter voor het strafgebied van Real. Naar de linkerkant is daar nu Goretzka, ook een invaller aan de kant van Schalke. Maar uh, Dani Carvajal, een van de talenten uit de jeugdopleiding van Real Madrid... Die neemt de bal rustig over en die lijkt ook te gaan uitverdedigen. Hij gaat naar de hoekvlag. Maar hij krijgt de bal inderdaad wel bij hem medespelen. Hoewel, daar krijgt voor de bal dan terug. Omdat het niet lukt van Iaramendi en Bast die net de ploeg is ingekomen voor Real Madrid om die bal uit te verdedigen. Waarom Schalke wel nog de bal heeft. En misschien op zoek kan naar die eretreffer. Maar dat wordt ook lastig, want Goretzka komt er niet doorheen. Nu dan misschien naar voor in de as van het veld. Die heeft gezien dat er bij Obasi ruimte is. Die gaat het slatschopgebied in aan de rechterkant. Obasi nog altijd tegenover Marcello. Obasi probeert er dan langs te gaan, maar Marcello kijkt goed naar de bal. Waardoor de voorzet van Obasi niet goed is. En Real dan wel kan uitverdedigen via Gareth Bale. De man van 100 miljoen, de man die ook twee goals maakte vandaag. En de man van de wedstrijd ook hoor, want Gareth Bale speelt geweldig. Hij, eh, nou ja, geen enkele Schalke tegenstander kan hem bedwingen. Bale is denk ik de man van de wedstrijd, maar eigenlijk is Real Madrid, is iedereen daar de man van de wedstrijd. De proef speelt, zoals ik al zei, fantastisch. Er staat 5-0 voor en we hebben hier nog een klein kwartiertje te spelen. Houtje van de Pointer Sisters. Alles van de Pointer Sisters is oud natuurlijk. Should I do it? We gaan naar Andy Houtkamp. Het is 1-1, Andy. Is er een van de twee ploegen echt op jacht naar de winnende? Of vinden ze het wel best zo? Nou, Chelsea vindt het best zo, maar... Galatasaray heeft de rol een beetje omgedraaid. We hebben een prachtig scho schot gezien van Telles, de Braziliaan... die overgekomen is uit Brazilië in de winterstop. En uh, wat wel jammer is, is dat uh, Didier Drogba naar de kant is gehaald... door Roberto Mancini. Ik had gehoopt dat hij een beetje wat, uh, ja, wat meer lef zou tonen... want hij brengt wel een andere spits terug, remoet Boluut? Maar ik had gehoopt dat hij uh, met een extra spits zou gaan spelen... om in die slotfase die laatste 10 minuten zeg maar nog even even uh, flink aan te zetten om de winnende te maken... zodat de return nog lastig wordt voor Chelsea. Balbezit voor Galatasaray, voor de aanvoerder, voor Inan. Inan, balletje binnendoor, maar komt ja. niet aan. En dan uh, kan uh, Wesley Sneijder de bal wel uh, oppikken. En is er een schot van Ver. Volgens mij is dat onderweg aangeraakt. Nee, zegt uh, de scheidsrechter, het schot was van Koutelouch... En dat schot. Uh, nou, dat gaat een meter of anderhalf naast het doel van Petter Tsjech. Was wel van heel erg ver. Tsjech die het uh, rustig aandoet. En de bal naar de rechterkant speelt. Kijken wat. Uh... Chelsea nog kan, maar ze komen amper nog van eigen helft af. Ook nu is het al meteen balverlies en kan er overgenomen worden door Galatasaray. Galatasaray, dat veel schuift en tikt. Het tempo ligt niet heel hoog. Maar Inan is wel een man die gevaarlijk is. En ik zei het al, die positie van Wesley Snijder aan de linkerkant... bijna aan de zijlijn geplakt steeds. Nu is hij wel wat meer naar binnen gekomen. Die brengt hem te weinig in balbezit. Nu krijgt hij de bal wel aangespeeld van Felipe Melo... Dat de bal dan naar de linkerkant. en zal hem wel terugkrijgen, inderdaad maar het is halverwege de helft van Chelsea geeft hij een pas naar de rechterkant naar Eboué uh, Eboué vangt de bal op de borst op maar wil het te mooi doen door de bal een paar keer te laten stuiten op de borst en is hem uh, dan kwijt maar meteen is Chelsea weer in de problemen Chelsea dat uh, niet kan uitverdedigen nu zit Eboué ertussen maar de bal gaat over de zijlijn en dan kan uh, Chelsea wel gaan gooien maar zou ik me niet verbazen als het nog uh, best wel uh, problemen zou kunnen gaan krijgen Cesar Aspilicueta de Spanjaard die de voorzet gaf op de 1-0 van uh, Fernando Torres... mag de bal gaan gooien, de linksback. Doet dat uh, even terug naar John Terry. Terry, uh, bal helemaal terug naar zijn keeper. En dan uh, de lange trap naar voren, maar die wordt meteen opgevangen door Melo. Melo tussen uh, twee, drie man in, houdt balbezit... en wordt dan even aangetikt, krijgt de vrije trap mee... van uh, de scheidsrechter en de vrije trap snel genomen, wilde ik zeggen... Maar de scheidsrechter zegt die bal lag niet stil. Ja, zulke scheidsrechters heb je nog. Caballo is er een van, de Spanjaard. En dan mag de vrije trap toch nog genomen gaan worden. En uh, duurt het wel erg lang voordat die bal daar is. Je zou bijna zeggen dat ze allebei met 1-1 tevreden zijn. Inan gaat de bal nog maar eens een keer goed leggen. Terwijl de bal toch uh, nou amper halverwege de helft ligt van Chelsea. Kort genomen de vrije trap gaat de bal naar de rechterkant. Naar Xieju. Xieju naar Inan. Inan kijkt. Wie loopt er vrij? Aan de linkerkant is het Sneider. Sneider bal doorgegeven naar de buitenkant. Maar ja, ook daar staat het stil. Men uh, durft het eigenlijk niet aan... Om een uh, actie aan te gaan. De krijgt snijden de bal weer. Die speelt hem helemaal terug op Coutelouche. Coutelouche Coutelouch, bal breed naar Xinjiu. Xinjiu bal naar voren. Nou, misschien dat dat uh, iets gaat opleveren. Nee, slechte bal weer terug. Hoe moet uh, uh, Boerlat? Was uh, de man die de bal terug speelde. Nee, het is nog niet, het is niet verheffend. Het, uh, het, het klikt gewoon niet deze wedstrijd. En dus uh, wachten we maar op het einde. Het staat 1-1 in een toch wel slaapverwekkende vertoning. Dat is het zeker niet in Gelsenkirchen tussen Schalke 04 en Real Madrid. Armand. Nee, zeker niet. Real speelt fantastisch, staat 5-0 voor dus. Maar neemt wel een beetje gas terug, dat snap ik ook wel. Want de ploeg heeft niet zo heel veel meer te winnen natuurlijk als je al 5-0 voor staat. Ik vraag me af wat er met die return gaat gebeuren zometeen in Madrid. Want dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Ik weet niet of Ancelotti ook een B-team daar gaat opstellen in die wedstrijd. Uh, nou ja, dat gaan we zien. Schalke heeft nu het balbezit. Maar het is van korte duur zoals dat de hele wedstrijd eigenlijk al is. Modric neemt over. Speelt de bal in op Mendi. een van de drie talenten die bij Real de Proeg in is gekomen. Mendi dus. Uh, net ook de entree van Isco gezien. En Gessé Rodriguez. Maar dat, daar vertel ik later meer over. Want Nu Marcello weg. Die speelt de bal op Benzema. Dan ligt het helemaal open bij Schalke. Maar Benzema mist. En het is ook buitenspel voor Karim Benzema. De Fransman die al twee goals maakte in deze wedstrijd. Maar het is toch wel opmerkelijk om te zien hoeveel ruimte Schalke nog weggeeft achterin. Je zou haast denken om de vernedering iets minder groot te maken... om het dan achterin wat dichter plamuur om te voorkomen dat Real nog meer goals gaat maken. Maar dat doet de ploeg van trainer Jens Kerren niet. En dat leverde bijna de 0-6 op dus van Benzema. Maar die stond inderdaad buitenspel op aangeven van Marcello. Waardoor die aanval niet doorgaat. Maar Real heeft al heel snel weer het balbezit. Real dat met deze wedstrijd in één klap denk ik zijn kandidatuur nou ja, opwerpt voor het winnen van de Champions League. Want de ploeg speelt op een erg hoog niveau. En ik vraag me af welke van de andere favorieten daaraan kan komen. Ja, Bayern München natuurlijk. Dat is de grote favoriet. Om de titel van vorig seizoen natuurlijk ook dit jaar weer te prolongeren. Maar een Real Madrid in deze vorm zal daar toch wel iets tegen kunnen doen, denk ik. Want ik denk dat er heel weinig ploegen zijn. Zelfs het Bayern van Guardiola niet. Die hier tegenop kunnen voetballen. Tegen dat dynamische spel van Real. Heel weinig balverlies leiden de middenvelders en de hele ploeg eigenlijk. En elke kans is ook zo ongeveer raak. En dat, ja, dat is toch de kracht van dit Real. Dat natuurlijk ook ijzersterkers op de counter. Je ziet de hele wedstrijd al dat de Schalke net een paar mensen op de helft van Real heeft. En de bal dan verliest dat Real er ontzettend snel uit is. En zo kennen we de ploeg natuurlijk ook al vanuit de jaren dat José Mourinho daar de trainer was. Die nu natuurlijk bij Chelsea zit maar een aantal jaren bij Real zat. Maar hij heeft het stokje overgegeven aan Ancelotti die het in zijn eerste jaar dus uitstekend doet. Real staat de eerste in de Primera Division... met drie punten voorsprong op Atletico en uh, Barcelona. En gaat nu dus ook uh, heel eenvoudig door naar de kwartfinales uh, van de Champions League. Want uh, je kan toch wel zeggen dat dit uh, niet meer mis kan gaan. Er zijn nog ongeveer uh, vijf minuutjes te spelen. Er zal misschien wat extra tijd bij komen. Ik hoop voor Schalke van niet om de vernedering uh, snel te laten eindigen. Vijf-nul dus voor Real Madrid. Komt er nog een winnaar bij Ruit tegen Chelsea in de Houtkamp. Ik betwijfel het, want uh, het is een uh, wedstrijd waar... Nu uh, Snyder aan de zijkant staat te praten met Mancini. Die, uh, waarbij men uh, eigenlijk allebei wel tevreden is. Of er moet iets geks gebeuren. Zoals nu als Chelsea in navel is. 1-1 de stand met uh, Ramirez aan de rechterkant. Die uh, de bal even teruggeeft. Schot van heel ver. En heel hoog over van John Obi Mikel. Die uh, ziet uh, dat er een hele boze coach staat aan de zijkant. Als... Uh, hij, en hij is José Mourinho, zijn blikken konden doden. Dan uh, waren er nu al uh, aardig wat uh, overleden op het veld. Want hij keek ontzettend boos naar dat schot van uh, Mikel. Dat het gewoon een heel slecht schot was. Het is ook geen beste wedstrijd van beide kanten niet. Heel snel de voorsprong via Torres voor Chelsea. En dan Tjeju uh, die uit de corner van uh, Wessie Sneijder de gelijkmaker kon uh, binnen tikken. Balbe zit voorin, probeert... Uh, kan het nog een keer. Maar het is uh, Asi, Aspilicueta, de Spanjaard, die de bal heeft uh, weggewerkt. En dan gaat uh, Mikel tegen de vlakte. Die heeft pijn aan de knie. En wie heeft hem geraakt? Filippe Melo die doet net alsof er uh, niets aan de hand is. En uh, zegt, ik heb hem uh, niet geraakt. Maar wat gebeurt er? Ja, hij springt in de rug. En komt dan bij het neerkomen met zijn linkervoet op de knie... van uh, John Obi Mikel terecht. Ik weet niet of dat echt... Uh, uh, opzet is. Maar hij heeft heel veel pijn. Ja, de Carmel. 6-0 Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Met zijn tweede goal. Hij kon natuurlijk niet achterblijven. Omdat Benzema al twee goals maakte. Gareth Bale ook. En dus Ronaldo nu ook met zijn tweede balverlies op het middenveld. Bij Schalke 04. En dan is Real natuurlijk heel snel weg. Met Benzema die de bal dan speelt op Ronaldo. En die staat heel snel dan ook alleen voor de keeper. Hij ontspeelt die keeper ook. En die probeert er nog wel een overtreding te maken dan op Ronaldo. Maar Ronaldo blijft staan. En schuift die bal dan heel keurig in de goal. Dus 0-6. En dat betekent dat dit de grootste uitoverwinning in de Champions League wordt. Voor Real Madrid ooit. Het was 6-1 vorig seizoen tegen Galatasaray in Istanbul. Maar het wordt nu 0-6 in Gelsenkirchen. Wat een vernedering. Die is compleet, die vernedering, voor Schalke 04. Dat zal afdruipen zometeen na deze ontluisterende nederlaag. Maar zoveel kunnen ze er eerlijk gezegd niet tegen doen. Want Real Madrid is vanavond superieur. 6-0 dus. En die uitkamp. De slotminuten bij Galatasaray tegen Chelsea. Ja, we zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. En uh, krijgen er uh, nog een paar minuten bij. Ik denk drie minuten zoals uh, eigenlijk gewoon is. Als het uh, nog altijd 1-1 staat en uh, balbezit is voor Galatasaray. Maar het tempo ligt laag. Nou, we hebben nog een minuutje precies te gaan. Dan uh, weten we hoeveel minuten er nog bij komen. Sjeju en Torres zijn de mensen van uh, Armand. Wat hoor ik allemaal bij jou? Klaas-Jan Huntelaar die zijn okay. eerste bruikbare bal krijgt. die van een meter of 18 schitterend in de kruising schiet. <laughs> Het is ongelooflijk. Nou, dan heeft hij toch iets goeds gedaan. Hij steekt zijn duim ook op, Klaas-Jan Huntelaar. De eretreffer voor Schalke 04. Ze komen er eens een keer uit. De voorzet komt vanaf de linkerkant. En de, wat een prachtige goal, zegt Huntelaar. Die neemt hem ineens vanuit de lucht. Hij laat hem niet eens stuiteren. En met rechts knalt hij de bal... Onhoudbaar voor Cassias in de kruising. Nou, dit is, denk ik, de mooiste goal van de avond. En uh, toch nog uh, iets goeds te noteren. Dus voor Klaas-Jan Huntelaar. Een fantastisch mooi doelpunt. 6-1. Balbezit voor Galatasaray. In de wedstrijd tegen Chelsea. 1-1 de stand. We zitten in de. Slotfase, We gaan de extra tijd zo dadelijk in met balbezit voor Snijder. Een van de laatste aanvallen met Inan die de bal heeft gekregen. Een beetje links van de as van het veld naar Snijder. Snijder, aardig balletje. Maar net iets te doorzichtig voor de verdediging van Chelsea. Als de bal weer naar voren gaat voor Chelsea. Chelsea met uh, wie was dat uh, Wil... William die de bal niet onder controle kreeg. En dan uh, is er toch balbezit voor Chelsea aan de linkerkant. Kijken of er nog iets aardigs kan gebeuren met Eden Hazard. Niets van gezien in deze wedstrijd. Het is een geweldige voetballer de Belg. Maar heeft heel weinig ballen gekregen omdat het tempo zo laag lag. Drie minuten extra tijd gaan we krijgen. En uh, die drie minuten, daar is al een half minuut van voorbij. En dan is inderdaad de grote vraag: krijgen we nog een winnaar? 1-1 is de stand met Chelsea in balbezit. Op het middenveld uh, is het, uh, even kijken, Frank Lampard. die tegen de vlakte wordt uh, gewerkt door zijn tegenstander. En dat is de invaller Bulut. Bulut uh, ziet dat het spel nog eventjes. Uh, ...opgehouden wordt, omdat we nog een wissel gaan krijgen... ...met uh, het rug nummer 11 gaan wij meekrijgen... ...Oscar en Eden Hazard. Ik zei net, we hebben hem uh, amper gezien in deze wedstrijd. Is Er uh, is uh, uh, moet eruit, Eden Hazard eruit en Oscar erin. Er wordt iets in mijn oor gezegd. Zeven doelpunten en... in een uh, wedstrijd in de achtste finale van de Champions League... ...dat maken we niet vaak mee, Arman. Nee, inderdaad niet zeg. 6-1 dus voor Real Madrid. De laatste halve minuut van de drie minuten extra tijd zijn aangebroken ja, het is, uh, het is een ontzettend leuke wedstrijd geweest ook uh, vanavond, niet voor de Schalke 04-supporter, maar voor de neutrale voetballiefhebber toch echt wel, hoor. Want het is een genot om naar te kijken deze voetbalshow uh, van Real Madrid, waar uh, Gelsenkirchen vanavond het podium uh, voor was. Real mag nog één keer van uh, scheidsrechter Howard Webb met Ronaldo aan de linkerkant, die wel een hat-trick wil maken, Ronaldo geeft de voorzet en Benzema die schiet dan, maar die, dat is een vuurbal die de lucht in knalt en dan kan Isco misschien nog koppen, maar die kopt de bal net uh, over centimeters over en dan denk ik dat uh, Howard Webb gaat fluiten voor het einde van deze wedstrijd. 1-0 werd het in de eerste helft door Benzema. 2-0 Beel. En in de tweede helft... Ronaldo, Benzema, Beel... en nog een keer Ronaldo. klaas Huntelaar deed iets terug... waardoor het hier nu is afgelopen in 6-1... voor Real Madrid. En de slotseconde dan bij Andy. Ja, want we zitten in de laatste minuut... van Galatasaray-Chelsea 1-1 de stand. Al een paar keer gezegd... Torres en Chedou waren degenen de die de doelpunten maakten. En eigenlijk waren dat de enige hoogtepunten... nog een bal op de paal gezien... Maar voor de rest is het een uh, magere vertoning geweest. Uh, weinig uh, waar voor het geld in uh, het uh, Ali Sami Djen stadion. Een van de laatste aanvallen. En dan zal scheidsrechter Carballo voor het laatst fluiten. Maar beide ploegen zijn blijkbaar tevreden met 1-1. En dan gaan we 18 maart naar Londen voor de return. En dan... Uh, ja, dan zal Gallatin toch uh, heel, best, heel goed zijn best moeten doen om er nog iets van te maken. Nog een vrije trap voor Melo of is de inworp. In ieder geval Lampard en Melo, de twee oud-gedienden die even flink tegen elkaar tekeer gaan. Lampard die... Uh ja, ik zou bijna zeggen, de elleboog bijna tegen de neus aandrukte van Felipe Melo. En Felipe Melo was daar boos over. Die krijgt wel de vrije trap. De allerlaatste omwintelingen der bal in deze wedstrijd. In de extra tijd is het de vrije trap van Sjeju die voor het doel komt. Maar niet meer echt voor het doel. En dan zegt Carballo, het is mooi geweest. 1-1, daar laten we het bij in. De wedstrijd tussen Galatasaray en Chelsea. 1-1 dus tijdstand. Dankjewel Andy. En uh, Na twee dagen Champions League is het morgen dan weer tijd voor de Europa League. Ajax neemt het in Oostenrijk op tegen Red Bull Salzburg. U weet het, vorige week werd Ajax volledig overklast. Weggespeeld, notabene in de arena. 3-0 werd het voor de Oostenrijkers. Ja, en Amsterdam, als de Amsterdammers nog iets uh, willen proberen... de volgende ronde willen proberen te halen... dan heeft het dus een loodzware opdracht in Salzburg. En dat weet ook de trader Frank de Boer. Het ja, zal natuurlijk heel lastig zijn om hier uh, uiteindelijk uh, door te komen. Alleen ik vind wel dat wij onze huid zo duur mogelijk moeten verkopen. En, uh, daarnaast willen we natuurlijk wat recht zitten. Wat we vorige week, hebben, wat we vorige week niet hebben laten zien. Dus we willen hopen natuurlijk dat we er nog een spannende wedstrijd uh, van kunnen maken. Maar dan moeten we wel beter voor de dag komen dan uh, vorige week. Want dat Ajax zo slecht speelde, daar schrokken de spelers zichtbaar van. In de wedstrijd al. Ajax komt geen momentenwedstrijd controleren. Er wordt wat anders gevraagd tegen het agressieve spel van Salzburg. Nou, we gaan natuurlijk altijd van onze eigen kracht uit. Uh, we zullen zeker uh, proberen oplossingen te vinden. Uh, maar dan moet je wel in, in goede vorm zijn. Je kan nog zoveel uh, oplossingen bedenken. Maar als je niet in goede vorm bent en uiteindelijk niet onder de druk uit kan komen... Ja, dan blijft het een, een lastig verhaal. Want dat is het, lastig. En dat is weer een ander statement... want Salzburg is een topvorm en tegelijk bescheiden. Want de Oostenrijkers dan op het punt geschiedenis te schrijven. Voor het eerst ooit kan het de laatste 16 in Europa halen. Trainer Roger Smit. We wisten natuurlijk dat Red Bull Salzburg nog niet over dat 16. We wilden ons natuurlijk voor de eerste keer plaatsen bij de laatste 16. En toen we Ajax loten, vreesden we dat het weer niet zou lukken. nu lijkt het toch te gaan lukken. Tegen Ajax. En dat maakt het eigenlijk allemaal nog mooier. Maar daar mogen we uiteindelijk ook weer niet alleen maar tevreden mee zijn. Dat is te maar dat is dan ook nog in een want het zal natuurlijk nog verder gaan. Spelers en trainers van Salzburg waren in Amsterdam de koning te rijk. Zo makkelijk als het van het grote Ajax kon winnen. Ajax middenvelder Christian Palsen. Ja, deze spiel tegen Salzburg was. Ik geloof dat we in deze seizoen onze tiefpunt hebben. Uh... De wedstrijd tegen Salzburg was het dieptepunt van dit seizoen en we hebben ze opnieuw bestudeerd. Zij speelden fantastisch. Morgen gaan we proberen iets goed te maken van vorige week. We hebben en hebben een zeer hoog niveau gespeeld. Uh, ja, Morgenavond euh, morgen willen we proberen vers um, uh, wat goed te maken uh, na deze 3-0-niederlagen. Dat was, dat bis jetzt, vind ik, een tiefpunt van onze seizoen. In Salzburg maakt niemand zich echt druk over morgen. De Red Bull Arena is uitverkocht, klaar voor een feestje. Trainer Roger Smit waakt voor gemakzucht. Ik geloof, we hebben ons een zeer goede uitgangspositie verschaft. We kunnen onszelf belonen na een goede wedstrijd in Amsterdam, maar ik verwacht morgen wel een echte wedstrijd. Ajax zal reageren op de 3-0 nederlaag van vorige week en wij moeten daar klaar voor zijn. Nog beter voetballen als in Amsterdam. Dan weet ik zeker dat we winnen en verdiend doorgaan naar de laatste 16. En dan ben ik overtuigd dat we morgen deze speel in eigen stadion gewinnen werden en dan ook verdiend in de volgende ronde zien werden. Een paar duizend Ajax-fans reizen toch nog af naar Oostenrijk met heel stiekem de hoop op het wonder van en vleugels. Frank Wilaert hoort u. Ja, van de Champions League via de Europa League naar Sparta. De nummer 9 van de eerste divisie, de Jubilair League. De Rotterdammers verloren de laatste vier thuiswedstrijden. En vandaag werd dan bekend dat William Vloed niet langer de technisch directeur is van Sparta. Hij blijft wel aan als algemeen directeur. En zijn tijdelijke opvolger hebben we nu aan de telefoon. Dat is Leo Beenhakker. Goedenavond, meneer Beenhakker. Ik wil alles weten over Sparta, maar ik wil toch eerst even met u het hebben over uh, uw oude ploeg, Real Madrid. Ooit werd u drie keer op Rijlands kampioen. U heeft ze vandaag ongetwijfeld zien spelen. Ja, op het randje van de bank. En ik, heb, uh, ik ben diep onder de indruk. Ik heb ervan genoten. Wat een ik... ploeg en hoe, hoe zij spelen, dat is uh, werkelijk van het allerhoogste niveau, hè? Ja, dit is absoluut. Uh, dit, is, uh, dit is hogeschool. Het is geweldig. Ik moet zeggen, het is een beetje jammer dat het niet echt, nooit echt een wedstrijd is geweest. Maar het niveau individueel en als ploeg, dat is, uh, dat is absoluut geweldig. En het is een grote ploeg, omdat we natuurlijk hele grote spelers hebben... maar die ook uh, in staat zijn om uh, volledig in het team te blijven spelen. Ja, en dat is wel eens anders geweest daar? Uh, ja, dat is wel eens anders geweest. En dat is ook vaak uh, de grote strijd bij deze teams, uh, bij deze grote clubs... Dat heb ik daar ook mogen meemaken. Ze kunnen allemaal goed voetballen, maar de kunst is als coach om ze met elkaar te laten voetballen. En uh, ja, dat is als dat eenmaal zover is en iedereen speelt in dienst van iedereen en met iedereen, dan krijg je dit niveau en uh, ik heb een topavond gehad. Ja, en dat is ook wel de verdienste van de coach, hè? want uh, probeer maar eens van zo'n sterrenelftal een echt elftal te maken. Ja, je hebt wel eens van die dooddoeners, dat, uh, dan hoor je wel eens van die opmerkingen van... Uh, met zulke spelers wordt, uh, wordt de wasvrouw nog kampioen. Maar uh, dat is gewoon op dit niveau de kunst. Ik bedoel, je hoeft ze niet meer, uh, dat was in mijn tijd ook zo, uh, je hoeft die gasten niet meer te leren voetballen. Dat kunnen ze allemaal, maar de grote strijd is uh, dagelijks weer met... Uh, het zijn allemaal mannetjes, het zijn allemaal verdetten... Ja, om ze elke week weer uh, met elkaar te laten voetballen in alle opzichten. En dat is een, uh, dat is, kan ik je zeggen, een heel karwei. Maar als het dan lukt, dan uh, is er ook heel veel voldoening. En dan zit je echt als coach ook uh, te genieten, kan ik je melden. Nou, dat is dan uh, nu eens een keer gelukt. Ja, uh, het gaat wat minder met uh, uw Sparta, zo moet we het tegenwoordig noemen. Want u bent daar inmiddels, uh, uh, u was raad van commissaris, daar zat u in. Of zit u nog steeds in, hè, geloof ik. Maar nu ook ja. technisch directeur. Ja, ik vind het waardig dat je zegt... het gaat ietsje minder met Sparta in vergelijking met waar we het over hadden. Dat is wel keurig omscheden. Ja, ik nee, ben het is duidelijk dat uh, Sparta zit even wat dat betreft in een, uh, een wakker. Ja. Als we dat wel zeggen. En uh, nou ja, goed. Er is uh, sinds zondag nogal het een en ander gebeurd natuurlijk. Want toen kwamen er nogal wat emoties los. Zowel bij de fans buiten het stadion... maar ook natuurlijk binnen de club en zo. En uh, ik was er uh, zelf zondag niet. Ik had andere verplichtingen. Maar er is zondagavond is er intern daar wat overleg geweest... met de voorzitter van de raad van commissarissen. Nog wat mensen die uh, toch wel hoog in de, in de leiding zitten. Uh, bij Sparta en, en William. Ja, en daar is uitgekomen dat, uh, dat met name om uh, de rust wat terug te brengen... en het, uh, het opgewonden gedoe er rondomheen... tracht een klein beetje te normaliseren dat Wiljan uh, zijn dubbele functie die hij had... zowel algemeen directeur als technisch directeur... dat toch bij iedereen, inclusief bij Wiljan, de wens bestond... om uh, die twee portefeuilles uit elkaar te halen. En ik heb eigenlijk zondagavond laat uh, maandagmorgen... het verzoek gekregen om, uh, om dat tijdelijk waar te nemen. Maar uh, wat kan uh, dat veranderen? Want het gaat uh, nu dan even om de resultaten die niet best zijn op het veld... Nee. En dan uh, wat is er dan aan de hand met een technisch directeur... die natuurlijk niet bij die dagelijkse gang van zaken te maken heeft op het veld? Nee, nou kijk, als commissaris sta je natuurlijk helemaal aan de zijlijn. Dat is een puur een, een adviserende en mm -hmm. beleidsmatig controlerende functie. Verder dus niet. Uh, ja, ik heb een tijdje met het bijltje gehakt. Punt 1. Uh, ik, kan, ik, kan, ik ga zeker niet uh, op enige wijze aan de autoriteit en de positie van trainers en technische staf uh, uh, zitten morrelen. Dat doe ik zeker niet. Je kan wel wijze nu in deze functie iets dichter bovenop kruipen... en uh, mogelijkerwijs uh, op, uh, op, op verzoek van, van, van de trainer, van de, van de staf... Uh, wat dichter bij die spelers kan ja. zitten in eerste instantie... Om te proberen dat iedereen weer een beetje, een beetje rechtop gaat lopen. En het tweede wat er natuurlijk speelt, is dat uh, hoe het ook verder afloopt, en wordt volgend jaar ook nog gevoetbald bij, uh, bij Sparta, dat is zeker. Uh, je zit natuurlijk nu in een fase, bij, zoals bij iedere club. Waar je toch langzaam gaat kijken, je eigen spelersgroep die je op dit moment en ook volgend jaar nog onder contract hebt. Die ga je dus met elkaar analyseren, bespreken. Er lopen contracten af. Er moeten contracten mogelijkerwijs vernield, verlengd of opgezegd worden. Plus het feit dat je natuurlijk dus heel nadrukkelijk gaat kijken rondom in het voetballoomschap. Of er jongens zijn die, uh, die inderdaad uh, een ja. versterking voor je kunnen zijn. Een aanvulling voor je selectie. Om in ieder geval volgend jaar goed voorbereid uh, weer opnieuw te proberen. De droom uh, en de ambitie van Sparta te realiseren. Ja, dus daar zit eigenlijk het meeste werk in. Naast het, uh, het ruggensteuntje wat ik mogelijk op basis van mijn ervaring kan geven aan, uh, aan spelers. En, uh, en, en, en Gert Kruijs, de, de, de ja, hoofdcoach. ja. Want ja. uh, wat, wat, wat is dan het probleem? Ik uh, zat er kennelijk zoveel woede en onvrede bij de supporters... en wellicht de sponsors ook... dat, dat die het niet meer zagen zitten met Wiljan Vloet als technisch directeur? Nou, er was nogal wat, er was nogal wat, wat emotie uh, zijn richting op. En ik moet zeggen dat uh, het is ook een... En hoe kwam uh, dat dan? Ja, omdat natuurlijk de, de resultaten niet aan het verwachtingspatroon voldoen. Ik bedoel, daar begint het dan ja. wel mee... En dan ja, moet je eerst de trainer de, uh, eruit, dat is gebeurd. Ja, en dan de volgende trainer, ja, die zit er nog maar net natuurlijk. Ja, maar goed, die, die, dat, is, dat, dat heb je wel eens meer. Dan kom je op een beetje ongelukkig moment binnen. Van Marwijk is een uitstekende trainer. Ja. Maar komt op een ongelukkig moment bij HSV. Uh, Gek, maakt nu hetzelfde mee. En uh, dat zeg ik, waar je dan met, uh, met woord en daad uh, kan helpen. Dat doe je dan. En ja, ik snap dat uh, er is veel onrust in Sparta op het ogenblik. En... en dat wordt nu gesust met deze actie, denk ik. Ja, het wordt niet gesust. Je kan dat niet sussen. Het is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk. Ik zeg, Wiljan heeft, uh, heeft een, een dubbelfunctie... Wat, uh, wat heel veel tijd en energie vraagt. Want er bestaat ook nog heel nadrukkelijk de wens... om, uh, om Sparta uh, uh, financieel gezien gezond uh, te houden... en waar nodig nog verder te maken. Nou, dat is ook een hele klus. En het is uh, gewoon ook beter om inderdaad dan iemand... Uh, anders het technische gedeelte te laten doen. Hij kan meer tijd besteden aan, uh, aan zijn algemene ja. leiding. Want hij blijft ja, dat en... wel doen, hè? Hij blijft algemeen directeur. Ja, dat is zeker, dat is ja. zeker. En dat ik ga dus wat, uh, wat dichter op de groep zitten... met de ja. opdracht, wat ik net zei... proberen uh, met die gasten zo snel mogelijk uh, dubbelzest te gooien... dat we uit de put komen. <laughs> ja, en dat is wel weer apart, want uh, hij wordt dus de algemene directeur... u de technische directeur. Uh, hij is dan eigenlijk uw baas, technisch gezien? Nee, of niet? nee. Nee? Want kijk, als je zo'n verzoek krijgt, dan ga je dus eerst uh, werkafspraken maken met elkaar. En dat heb ik dus dinsdag gedaan. Ik heb dinsdag lang met Wiljan gesproken over de, de taakverdeling, de autoriteit uh, die we hebben. En wat dat betreft werken we gewoon uh, beide op gelijk niveau als, uh, als, uh, als directie, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Waarbij hij de portefeuille algemeen en ik de portefeuille technisch heeft. Dus dat wat dat betreft, het is niet zo dat ik uh, dat William mijn baas is. Laat ik het dan maar zo even zeggen, om het nee. duidelijk te maken. We werken allebei in onze eigen portefeuille werken we gewoon uh, met volledige autoriteit. Oké, okay, meneer Bedakker, u bent gepokt en gemazeld, hebt overal gewerkt. Uh, wat gaat u nu doen om Sparta weer de goede kant op te helpen? Wat, is, wat zijn nou van die kleine dingen die u kunt bewerkstelligen waardoor het weer de goede kant op gaat? Want Sparta staat nou, negende. Ja, dat hoef je mij niet uit te leggen. Want anders uh, hadden we niet in deze situatie gezeten. Dus uh, ik ga morgen eerst eens uh, rustig met, uh, met, uh, met uh, voor de training. Uh, eerst die spelers een beetje bij elkaar zetten... En een braadje uh, maken. En ze een beetje in de ogen kijken. En kijken wat ik zeg. In eerste instantie dat ze allemaal weer een beetje geloof krijgen. De onrust een beetje uit het elftal gaat. En ze weer rechtop gaan lopen. En daarnaast heel dicht bij de technische staf. Bij Gert Kruijs en zijn staf. Om te kijken waar we mogelijkerwijs in een ja. uh, open discussie dingen wat, uh, wat anders neer kunnen zetten en kunnen verbeteren. Heer ja, Benakker, ik hoef u nu te vragen of dit uw laatste kunstje is. Hè? Dat moet je maar niet vragen. Ik had hier ook niet meer aan gedacht. En ik, ik had nog, nog gedacht aan een kleine rol bij de Omroep Max. Want in die categorie zit ik nu. <laughs> maar ja, het is, uh, dit laat je nooit meer los. Vraag het maar aan een advocaat. Vraag ja. het maar aan Hidding. Nou, die gaan we nu horen, dik advocaat. Want die, okay. die, die, daar gaan we nu eens even naar luisteren. Ik dank u in ieder geval hartelijk, meneer Benakker. Heel veel succes bij Sparta. Oké, okay, dank je wel. Okay. Graag gedaan. Goedenavond. Leo Benenhakker, ja over voetbal hier gesproken. AZ ontvangt morgen dus Slovan Liberec in de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat, daar is hij, verdedigd in Alkbaar. Een 1-0 winst die het vorige week boekte in Tsjechië. Tussen de twee Europese wedstrijden door verloor AZ afgelopen zondag met 4-0 van Ajax. Van het goede gevoel van de zegen op Slovan Liberec is dus niet veel meer over, volgens Dick Advocaat. Het was heel stil. Niemand zei wat. Dat, dat leek me ook logisch na nou, zo'n wedstrijd. Ja. Ja. Heb je vanuit je ploeg iets gehoord wat je zegt? Nou, daar kan ik wat mee? Nee, nee, nee. De, of of er was te veel, uh, hoe moet je zeggen? Angst voor Ajax of het stadion. Of, uh, maar het, wa, het was onherkenbaar voor mij. Ja. Laat ik het zo zeggen. En dat, en dat begreep ik niet. Dus ja. Dat betekent dus dat we toch nog een aardige weg te, te, te gaan hebben. Hoe krijg je de boel dan weer op de rit? Nou ja, we moeten, moet ik, zeggen. ik was hartstikke donderdag. echt tevreden over het helftal. Uit tegengeslopen. Heel volwassen gespeeld. Heel ta tactisch sterk gespeeld. Ook naar die tegenstanders toe. Want zelfs daar, die durfde niet te komen. En toch niet in die val gelopen wat zij graag wilden. En, en, en de bal goed in de. Ik, ik vond dat. Ik denk het gaat de goede kant op. Maar drie dagen later was er niets meer van over. En dan mis je natuurlijk wel Kudelje, wat natuurlijk voor ons een hele belangrijke speler is. Maar het mag natuurlijk niet van één speler afhangen. Dan speel je donderdag weer. En dan zeg ik, morgen dus, uh, ja, hoe krijg je de boel scherp? Is dat, uh, nou, dat een paar, paar advocaatskrachttermen? Nee hoor, daar ben ik helemaal niet bang voor, want het is gewoon een uh, heel welwillend team... Dat, dat heel graag speelt... en uh, ook zelf wel begrijpt... Dat, dat ze het slecht gedaan hebben. Dus ik, ik, over de instelling morgen aan... ben ik helemaal niet bang. Het heeft te maken dat je uh, een te kleine groep hebt... voor, een te, voor uh, te veel, op, op te veel fronten actief te zijn. Te moeten zijn. Ja, het gaat natuurlijk altijd om de kwaliteit van de groep. Niet, niet om de kwantiteit. Mm. En, uh, en dan zei ik net ook. Ja, je kan best nog wel wat versterking gebruiken. Maar dat, dat zeggen alle trainers hoor. En ik ook. Maar ja, je zei ook iets... Na elke Europese uitwedstrijd speelden wij daarna uit en ging het bijna altijd mis. Nou ja, we hebben negen, uit, negen wedstrijden gespeeld tot nu toe. Waarvan acht uit. Ja, dat werkt niet in het voordeel. Nee, want dan zit je toch met die reizenden, ja. alle perikelen. Op vrijdagmiddag kwamen we thuis. We gaan, hebben daarna nog getraind. De meeste jongens kwamen om zes uur thuis. Nou, die zijn gebroken naar zo'n reis. Vroeger op. Vliegen, nee, je weet zelf. Dat, uh, dan nog eventjes trainen erbij. Ja, dan, die, je hebt gewoon meer rust nodig, dat lichaam. Dan kunnen ze wel zeggen, er zitten twee dagen of drie dagen tussen. Gewoon slap gelul. Dus, uh, ben je nu blij dat je na donderdag dan op zondag thuis speelt? Ja, omdat we nu, nu kan ik tegen de spelers zeggen... nu, kun je, nu heb je geen excuses meer, nu moet je het maar laten zien. Durf je het aan wat Slovan deed in eigen huis? Dat je zegt van, uh, we, we spelen niet voetbal voor het publiek, zoek het maar uit. Nou, we spelen voetbal voor het publiek en we spelen voetbal voor het resultaat. Maar maar echt ik... puur voor het resultaat en maningen bent publiek, dat is niet des AZ, zeker niet thuis. Nee, dus we zullen sowieso spelen om, om goals te maken, maar toch wel uh, wetende dat we ervoor staan. De voorbije dagen heb je getraind... Wil iedereen, laat ik het netjes zeggen, de schande van Amsterdam van zich afspelen? Als je, als je dat als voetballer niet in je hebt, als je weet dat je zo slecht gespeeld hebt, als je dan voor, voor jezelf niet weet dat je veel beter moet. Ik heb nog, nog tegen de spelers Als je als individu niet van je directe tegenstander kan winnen, en er lopen er negen of tien die het verliezen, ja, dan verlies je ook de wedstrijd. Dus zorg is maar eens dat je beter bent dan je directe tegenstander. Dan, dan, als je dat kan creëren in, in een team, je hebt het gisteren aan het kunnen zien aan de tegen Manchester United. Nou, die gingen tot het gaatje. Nou, dat moeten wij ook kunnen. Dan gaan we nu eens luisteren naar Westie Snijder Hij speelde gelijk met zijn ploeg tegen Chelsea. De Londenaren kwamen nog wel op voorsprong. Al in de negende minuut. Door Fernando Torres. Maar Tjeju maakte gelijk in de 65e minuut. Benieuwd of Westie Snyder een beetje tevreden is. Hij spreekt met Jack Vergelder. Ik, ik werd weinig bereikt, moet ik zeggen. Maar goed... Uh... Ja, dat, dat, dat kan wel eens gebeuren. Hè. Zulke wedstrijden die, waar, waarin, volgens mij hadden wij veel meer balbezit dan, dan dat zij hadden. Maar werd eigenlijk alleen maar via de rechterkant werd uh, zeker de eerste helft. Uh, alles ging over rechts. En uh, nou, de rust wel aangegeven natuurlijk. En dan zie je dat de tweede helft wat, wat meer over links gaat. Maar nou, dat, dat moet gewoon veel sneller. Die, wissel, die wisselpas naar de andere kant, dat moet gewoon veel sneller. Ik heb het gisteren met Robin ook over gehad. Hè. Die, die, die, ik heb soms het gevoel dat jullie de drang hebben om naar die bal te gaan. Om hem te zoeken, om gewoon lekker te voetballen. Je nou. moet zo afwachtend spelen. Nee, maar dat, dat, dat vind je nog wel mee. Want ik bleef wel vanuit mijn positie spelen. Een beetje in een vrije rol op links. Vind je dat leuk? <laughs> nou ja, als je, als je de, wat vaker de bal krijgt, is het leuk. Ja, maar... maar vond je het nu leuk? Nee, ik vond het nu niet leuk.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 Ja, dan moeten we, moeten we nog even afwachten. Ja, afwachten inderdaad. Nog spannend even, ja. Danny Blind heeft naar je gekeken. Ja, klopt ja En wat gaf hij voor rapportstijfer? Ah, daar hebben we niet over gehad. We hebben wel even gesproken, maar geen rapport Precies, volgende week. Dank je. Nee, Dank in gesprek met Jack Vergelder. Sneijder komt dus niet tot scoren. Krijgt wel een assist op, de op zijn naam, want hij trapte de corner... waaruit Cheju gelijk maakte voor Galatasaray tegen Chelsea. Daar werd het dus 1-1... En bij Schalke reomendeert werden dus 1-6. En nog wel een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar in de slotfase... voor de ploegen uit Gelsenkirchen. Uh, einde van langs de lijn, bijna over 40 seconden. Ik kan u vertellen dat we er morgen zijn om 7 uur s'avonds al... met de Europa League, Salzburg tegen Ajax. Als eerste en Ajax moet dus een 3-0-nederlaag zien weg te poetsen daar in Oostenrijk... En na die wedstrijd AZ tegen Slovan Liberec En AZ staat al met 1-0 voor, zou je kunnen zeggen. De 1-0 winst vorige week behaald bij Liberec. Dan zit hier Gio Lippens, wat mij betreft een heel fijne avond zo direct. Met het oog op morgen gepresenteerd door Rob Trip. Dag.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 Leading Innovation. Dit is Radio 1.